It's a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 Jump on it uh -huh. if you've said save and flown it What is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 Thunderdome. Thunderdome in my mouth. I've been a missile Ben ik nu beland Er is altijd Er is altijd iets aan de Deze lieve, deze lieve, deze lieve, Deze lieve, doe mij pijn Deze lieve, deze lieve Is niks voor mij, maar dat zeg ik nu Morgen zie je me weer met mijn kroeg. Meiden chanten in de Jamie Wook Super slecht gaan in de witte Molly Poppen terwijl het niet hoeft Help bij mij terwijl ze niet doet Nu ga ik slecht in mijn bed Waaruit zet een Molly me snoep Thunderdome in my mouth I've been a missile again, again. again. again. First machine in my mouth I've been a missile again. Again. 6.9 CFN FM queen cause she's strong Too long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 MUZIEK Op 106.9, straks meer. Vier Maar nu eerst het NOS niet.